Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Zorg volgend jaar de premie met 6 euro op jaarbasis. Dat is tegen de verwachting in. De politiek en deskundigen gingen juist uit van een stijging van ongeveer 80 euro. Volgens de verzekeraar zijn de zorgkosten lager dan verwacht. DSW is ook van plan het verplichte eigen risico met een tientje te verlagen naar 375 euro. Het eigen risico wordt wettelijk vastgesteld, maar volgens DSW kan daar toch van worden afgeweken. De kleine verzekeraar was eerder vaak een goede graadmeter... voor de plannen van andere zorgverzekeraars. In een Joodse nederzetting op de westelijke Jordaan-oever... zijn drie Israëliërs doodgeschoten. Een vierde raakte gewond. De dader is waarschijnlijk een Palestijn. Die zou de nederzetting zijn binnengekomen... door mee te lopen met een groep Palestijnse werklieden. Daarna opende hij het vuur op medewerkers... van de Israëlische Veiligheidsdienst. De dader is doodgeschoten. Een nieuwe poging in de Amerikaanse Senaat om Obamacare af te schaffen... lijkt deze week te sneuvelen als er het over wordt gestemd. Er hebben inmiddels drie republikeinse senatoren aangekondigd... dat ze tegen de vervanging van Obamacare gaan stemmen... waardoor er geen meerderheid meer is. Het is de zoveelste keer dat president Trump en de republikeinen een nederlaag leiden... bij hun pogingen om de zorgwet van president Obama te vervangen. De Consumentenbond roept alle ziekenhuizen en zorgverzekeraars op hun tarieven op 1 januari openbaar te maken. Nu zijn de prijzen van veel behandelingen nog geheim. Volgens de bond kunnen patiënten honderden euro's besparen als ze meer inzicht krijgen. Dit jaar maakten de vier grote zorgverzekeraars en zes ziekenhuizen hun tarieven openbaar. Daaruit bleek al dat de kosten soms flink uiteenlopen. Zo is een sterilisatie van een man via verzekeraar Menses in Rotterdam ruim drie keer zo duur als dezelfde behandeling via VGZ in Boksmeer. Het weer dan nog: de dag begint grijs door mist of laag hangende bewolking. Het uh, blijft grotendeels droog en het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan nu 39 files. De mist zit het verkeer op sommige plekken dwars. Zoals op de A9, de A15 en de A27. Daar zijn de spitsstroken niet open vanwege de mist. De meeste vertraging heb je nu op de A1 richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Eembrugge, 14 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is toch nog een uur. Je kan omrijden via Barneveld en Ede over de A30 en de A12. A8 richting Amsterdam. Voor het knooppunt Zaandam een klein half uurtje extra. En ook een half uur vertraging op de A15 Nijmegen-Gorkum. Tussen ochtend en Tiel staat 3 kilometer. Op de A28 richting Utrecht tussen Strand Nulde en namensvoort vathorst 4 kilometer en een kwartier vertraging. En verderop tussen Hoevenlaken en Soesterberg. 8 kilometer en dat kost je weer zo'n 20 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is 7 uh, half 2 Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer in studio Tolweg Tina, We Albert-Jan en ik met Zandvoort op Zondag. In deze aflevering uh, begonnen we met uh, Nico en Vince. Een lekkere swingende zo uh, aan het begin van deze aflevering van uh, Zandvoort op Zondag, Jorden M. Aron. Ja, goedemiddag Albert-Jan. Het zonnetje schijnt lekker in Zandvoort en uh, heel veel gezelligheid in het centrum.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 We zitten er vanmiddag weer hè? in ons uh, huis aan de Tolweg 10a. Babacan en ikzelf met Zalvoort op zondag. Yo, de, de Mary Jane Girls. Lekkere muziek uit de jaren 80, Dat was In My House. Gisteren zouden ze eigenlijk in de uitzending hebben. Hè? De Beach Boys. Nou, wat die gaan doen, daar hoor je straks veel meer over.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 day The grass that was green is now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 Het Chanti- en Zeeliederenfestival in Zandvoort aan Zee is 21 jaar geleden geboren in Woudsend in Friesland. Dit pittoreske, water, dit pittoreske watersportplaatsje aan de E tussen de Friese Meren is de thuisbasis van het Shanty koor de Pullers Jongens. Hier werd in 1997 het Shanty festival georganiseerd, als een van de eerste in Nederland.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 And with the slap of a hand, he landed as an only son. His mother and father said, what a lovely boy. We'll teach him what we learned. Oh, yes, just what we learned. We'll dress him up warmly and we'll send him to school. It'll teach him how to fight to be nobody. Het is wel zielig eigenlijk, hè? lonely boy. We gaan terug naar 1977 met deze van Andrew Golds. Dat was inderdaad de lonely boy. Zie het, een voet, weerbericht. Ja, daar gaan we dan met het weerbericht voor de komende dagen. Albert-Jan heeft het druk, Poephoes. Wat zeg je ook... Dat we op vakantie gaan. Ja, nou. ja dat gaat ook <laughs> gebeuren hoor. De laatste uitzending vandaag.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 Baby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 Die vervolgens bij ook de rebound van jean Paul Boetjes onschadelijk maakte. Vier minuten voor tijd gooide Nak het duel na een blunder van Brad Jones op slot. Invallend uh, Thompson 1 voltsum. koud in het veld, kon simpel binnenschuiven naar de flater van de Australische goalie. Zo hé, dat was een uh, blunder, heb je hem gezien ja, of niet? Ja, ik heb hem gezien. Oh, ongelooflijk. Nee, niet echt. Heracles Omelo dan tegen Rode SC. gisteren gespeeld 2 tegen 1. Rode J.C. wacht ook na zes wedstrijden in de Eredivisie... nog op e een eerste winstpuntje. Op bezoek bij Heracles Almelo gingen de sluiten van de Eredivisie een blessuretijd onderuit, 2 tegen 1. Invaller Vincent Vermeij vertaalde het veld... overwicht van de thuisploeg in de extra tijd... met een winnende treffer. Dat was zuur voor Rode J.C. dat afgelopen woensdag tegen Capelle... wel een succesje in het bekertoernooi mocht vieren, 5 tegen 0. En dan gaan we naar OO Den Haag. ADO Den Haag tegen Sparta Rotterdam, 1 tegen 0.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 voor gekozen heel veel klassiekers wat betreft de muziek. Zo ook deze van The de Brothers Johnson, jorde de single Stamp. En deze mag er ook zijn. En Nick en Simon hier is Pak maar mijn hand.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 Ze hebben nog 80 kilometer te gaan. We houden nu op toch? Ja, er kan nog heel wat gebeuren. En hoe doet uh, Tom het? Doet hij ook mee, of niet? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, kanshebber. Uiteraard hoort, bij, hoort hij ook bij een van de kanshebbers. Maar voor, de Nederland, voor het Nederlands begrip hebben we natuurlijk een briljant WK achter de rug.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 sensation